Vanochtend werd bekend dat al haar 250 vliegtuigen tot nader order aan de grond blijven. De quantas-top vindt het onverantwoord om nog langer vluchten uit te voeren... vanwege achterstallig onderhoud bij veel vliegtuigen. Die is ontstaan door de vele stakingen als gevolg van een arbeidsconflict. Piloten en onderhoudspersoneel eisen onder meer een hoger loon. De commissie van de regering kan de vakbonden dwingen de acties te staken... als die bijvoorbeeld de economie grote schade berokkenen. Het weer bewolkt, maar ook zon bij maximaal 18 graden. Morgen wat meer bewolking en smiddags wat regen. De dagen daarna blijft het vrij zacht. Dit was het NMS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar korte files, allemaal veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij 1brugge 2 kilometer. Verderop bij Amersfoort Noord ook 2. De A12 Den Haag-Utrecht voor knopend lunetten 3. Verderop bij Maarsbergen ook 3 kilometer. Op de A50 van Arnhem naar Os 4 kilometer... tussen de knooppunten Valburg en Ewijk, En tot slot een wat langere file. Die staat op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen Simpelveld en Akencentrum 8 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden in Duitsland. Verkeer richting Duitsland vanuit Nederland... kan dus beter de grensovergang bij Vinlo nemen. En dan rijdt we over de A67 en de Duitse A61.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 Tros Auto Show. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. Een half uur auto's. Heerlijk het werkelijk programma op radio 1. De Tros Auto Show. Ik ben Bas van Werven en naast me zoals elke week Carlo Bransen hoofddirecteur van Carros magazine. Ja, maar auto's auto's? Ik weet het niet hoor. Car to go. Ja, de is ook auto's? een ja, elektrische of elektrische Auto. witkarren zijn dat, joh. Ja. Auto's. Nou ja, Ze hebben net niet Escargo genoemd. Dat had nog gekund door een markt. Dat hey, was, was al vastgelegd nee, door Nissan. dat niet goed. Vastgelegd door Nissan. Hey, ik ben een week weg. De ja. Meneer Stapel zit hier. Ik ja. ben N57 en ik weet ineens niks van auto's. We hebben ernstig bezwaar gemaakt tegen jouw bestuurslidmaatschap van de KNAK. Want hmm. uh, de heer Krol had het vorige week over verjonging. Ja? En toen heeft Huub heeft nee. terechtgezegd van ja, maar verjonging. Ik ben De man is, is 57. Ja, en en, Stapel en, en, 77, kom op zich. Ja. Is het even klaar nu? Nou ja, <laughs> we zullen zien. We hebben een gast en die heet Huub Dubbelman. En niet van Mercedes-Benz. Heel hartelijk welkom. Fijn om uh, bij de autoshow te zijn. Dat vinden wij ook heel prettig dat je er bent. We gaan praten over ja, de Tros Autoshow. Ja, de Tros Auto -show. <laughs> ja. zeg maar eentje. Ja. Over een project met honderden elektrische smarts in Amsterdam. Hè? Ja, Arno zei het al even. Car to go, daar gaan we zo uitgebreid pra over praten. Mm -hmm. En we bellen met Erwin Wijman, straks auteur van het boek Wat je rijdt, ben je zelf. Ja, dat is ook nog onzeker, want vorige week zouden we bellen met Jan Lammer. Die nam niet op. Nee, maar. Dus ik hoop dat die Wijman wel uh, bij de knoppen zit ja ah, vast wel. Als je hebt een boek te verkopen. Rijdt, het. Ja, je weet maar nooit. Hè. En we rijden met de kleinste BMW. Twee centimeter gegroeid ten opzichte van zijn, zijn voorganger. Maar laten we eerst even ook van nieuws pakken, man. Want Saab is in handen van Panda en Youngman. Ja. En dat is uh, not good news van Mr. Muller. <laughs> ja, dat nou, kunnen we Nou, dat ja. Nee, kom op, Hij heeft de tent. Of misschien verkocht. wel. We het is in ieder geval 100, miljoen, 100 miljoen. gekregen. Er valt, er valt een last van hem af. Dat zullen we dat maar in ieder ja. geval zeggen? zaap nee, is, is, is gekocht door een Chinese partij, 100%. Ja. Uh, dat is overigens een partij die een half jaar geleden nog 245 miljoen bood... en nu de tent voor 100 miljoen heeft gepakt. En 250 miljoen bood voor de helft van de tent. Precies. En nu 100% pakt ja. voor 100 miljoen. Nou, nou, nou, nou, nou dus zien wij. Voor niks. Nou, zien, dat. en horen wij Bijna. Victor Muller overal roepen: van. Nou, hè, Saab is in veilige haven. En het, het blijft bestaan. En de, de, de uh, leveranciers worden betaald. En er wordt weer geïnvesteerd. En dat is allemaal waar. Maar je kan natuurlijk, nou ja, laat ik het zo zeggen: je hoeft niet echt gestudeerd te hebben op menselijke mimiek. Om te weten dat het natuurlijk wel knarsetandend is gebeurd. Natuurlijk. Hij kon niet anders meer. Uh, zelf had Victor Muller niet de fondsen om de tent nog langer uh, uh, ja. overeind te houden. Het is natuurlijk een doodzieke patiënt, was het al. Maar de vraag is: wat gaan die Chinezen doen met deze doodzieke patiënt? Nou, daar heel goed daar met, heb ik echt alle vertrouwen. Met de ene hand de keel dicht te drukken, met de andere met een pipet water erin te gooien, totdat het echt niet meer gaat. En dan... nou ja. Ja. Zeggen ze van, willen jullie nu helemaal hebben, dan laten we los. Ja, maar inmiddels hebben ze natuurlijk wel genoeg centjes in zitten... om te snappen dat ze daar met enige zorg mee op moeten gaan. En ik moet zeggen, wat ze tot nu toe met Volvo hebben gedaan... en gaan doen, hmm. ziet er verrekte goed uit. Er is weliswaar een andere partij, maar het zijn ook Chinezen. Ben jij net, snap... net zo positief, Hu? Nou ja, ik bedoel, laten we duidelijk zijn. Wat was het alternatief geweest ja, voor samen? Ja, klaar. Dood? Hij was al drie jaar geleden dood geweest. Ja. Ik denk dat Muller alle complimenten verdient voor zijn initiatieven. Ja. En ik hoop voor hem ook dat hij gewoon uh, geld verdiend heeft. Of in ieder geval geen geld verloren heeft. Ja. En laten we ook blij zijn voor uh, iedereen die bij Saab werkt. Of liefhebber is van het merk. Dat er nu in ieder geval kans is dat er nog wat met dat merk gebeurt. Ja. Anders was het echt overgebleven. Een vriend van mij die was laatst in Troll daar zit Saap. Ja. Dat zijn 3.500 mensen direct bij Saap en naar schatting zo'n 16.000 in de Daarom onlijstende industrieën. Al maanden niet betaald. En daar is Victor mm. Muller echt uh, uh, God. Ja, want, want, want ze zeggen, jongens, hoe het, ook het, hoe het went of keert. Mm. Anders waren we gewoon twee jaar geleden naar de maar donderdag. Laten we dat even constateren. Wij blijven zeggen dat het een niet-Nederlandse ondernemer is van ongekende klasse. Mm. En dat ik had gehoopt dat jij een beetje een vuile kon. rat. Huigelaar. Hey, hey, hey, hey, hey. Wie heeft er lopen roepen, bij hoog en bij laag, ja. ook nog niet eens... Oh, ja. Het was ook nog gepikt, ook. Ja. Van, hij gaat het niet redden en Saab gaat het niet ja. redden... en anders vreet ik mijn hoed op. Ja, Wie Carlo. was het, een half jaar Wij geleden? Hij zit te blozen. Klopt, en ik heb het gezegd, en wat heb ik erbij gezegd? Want, Laten we dit even goed gezegd: En ik hoop van ganzer harte dat ik die hoed moet opeten. Ja nee? ik Daar kijken we naar heen. uit. Nou, ik wel. Daar dus, kijken we naar terug. uit. Ja, nou, daar kijken we naar uit. Ik maar heb, het is ook gebeurt, dat, dat had ook met de heer Muller te maken. Maar wordt... Ik heb daar een lesje geleerd. Ja, Nou, ik nu ook. Jij gaat voor gaas, jongen. En ik ga, ga, ga daarbij helpen. Oh mijn god. Ja, ja. Maar goed, jongens, dit terzijde allemaal. Ja. Is er nog andere auto nieuws? Dus je volgende vraag waarschijnlijk? Ja, heel kort, want ik wil echt eventjes met Huub over... Okay, er is een fietsen. nieuwe Audi A4 onderweg. Ja. En het mooiste van die auto is eigenlijk... dat je nu nog minder het verschil ziet... tussen een A4, een A6 en een <lacht> A8. Dat was in mijn optiek al een probleem wat Audi had. Ja. Maar zij ziet dat blijkbaar anders... want de A4 is, althans, op de foto... een kopie! van de A6, die ook weer een kopie is van de A8. Dus dat wordt boeiend. Wel een mooie bak. Het is destijds, en het, daar zal je binnenkort meer over horen... als we met de Audi A6 Avant rijden... Ook ja. een kopie van de A4-Avant. Ja. Uh, hetzelfde wat Porsche destijds had met de 996 en de Boxster. Leek te veel op elkaar, door Harm Legaai getekend. En iedereen die in 911 kocht, die dacht, nou, dat doen we niet meer. Want dat ding lijkt veel te veel op het veel goedkopere broertje. werkt ja, het, en... niet. Vergelijk niet enig vergelijking die man gehad. Maar ik, ik, begrijp, ik, begrijp, ik begrijp je punt. Er komt een energielabel moet... voor banden. Je kent ze op de ijskasten en mm -hmm. witgoed en, en noem maar op. Dat krijg je nu ook voor autobanden. Ja? Dus je weet of jouw band, of die A-label, C-label, G-label... Onze band is inmiddels afgezakt tot een Z-label naar de Europé. <laughs> ja, denk ja het. precies. Ja. Maar het komt wel Europees. Je kan je wel aan de ene kant een beetje afvragen... van hoe ver moet je gaan met die flauwekul. Mm het -hmm. feit is natuurlijk wel dat hiermee een aantal vermoedelijk... nou, laat ik het zo zeggen, inferieure Chinese, Taiwanese partijen... het wel even lastig gaan krijgen. Ja. Die krijgen niet van... iets verkeerde... Ja, zet, ja, zet. Nou, en dan wordt Volkswagen wordt nog het grootste merk ter wereld. En uh, Rolls-Royce, de Rolls-Royces, wordt niet. Uh, het oh, wat vind merk ik dat wereld. nou toch weer fijn om dat niet hier nou te kunnen zeggen in dit ja. gezelschap? Ja, want... ik zal maar zeggen: in dat segment, uh, de winnaar van de twee auto's die je daar hebt, uh, Huub, die uh, Rolls-Royce Ghost, die is niet aan te slepen, zeggen ze hier. Mm -hmm. Dat is misschien wat overdreven, maar hij krijgt wel meer pk's. Want het zit nu op 500 zoveel en ze gaan naar 650 ja, was pk. Ja, dat is wat weinig, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus dat is wel even lekker. Nou, nou kom op jongens, even ja, uh, naar dat kartdoek met... overhalen, ja, Want dat we... is boeiend. Het witte fietsenplan, oké, okay, hè? Roel van Duin, destijds... Ja, dat uh, waren de wit karren. Wit karren ja. waren dat. 74, uh, om jou even te helpen. Ja. 1974. ja, toen was jij al groot en ik gelukkig nog niet. Aha. Oude man. Oude. <laughs> Falikant mislukt. Uh, maar ze gaan het in Amsterdam weer een keer proberen met elektrische smart, Niet gratis, ook niet wit... Uh, Huub Dubbelman, jij werd er alles van, car ja. to go. Je bent manager corporate communications van Mercedes-Benz Nederland. Mm. Wat betekent dat car to go? Nou, dat car to go uh, in Amsterdam betekent in ieder geval een ongelofelijke wereldpremuur. En in dit autoprogramma is het natuurlijk ook heel duidelijk... dat wanneer je in één keer 300 elektrisch aangedreven auto's in een wereldstad als Amsterdam mm. of, uh, uh, laat debuteren... Dat is natuurlijk fantastisch. Dat is vooral fantastisch nieuws voor de inwoners van Amsterdam. De bedrijven die er zijn. en pluim op de hoed voor uiteindelijk toch ook burgemeester en wethouders. Die jaren geleden dachten van we moeten in Amsterdam schonere lucht creëren. En een van de mogelijkheden is dat door te doen door middel van elektrisch aangedreven auto's. En, uh, hebben zij die samenwerking met jullie gezond? Of het nee, we hebben, nou, we hebben wel langer met ze gediscussieerd. Maar we zijn in januari hebben bij hun op de deur geklopt... of het mogelijk was om dit in Amsterdam te doen. Want voor 300 auto's was er nog niet een complete infrastructuur. Was er nog niet de regelgeving. En ligt die er nu wel, die infrastructuur? Want je moet die dingen kunnen opladen. Hè? Ja. Nou, dat is net als met green wheels een parkeerplaats... wat je daar hebt voor je rode Peugeotje. Ga je straks je car to go ergens neerzetten? Nee, da daar zitten heel veel buitengewoon interessante verschillen. Het eerste verschil oh ja. is... Dat de auto's die je net noemde inderdaad een vaste parkeerplaats hebben. Ja. En de 300 Smarts die dadelijk als blauw-witte bijen door Amsterdam zoomen. die hebben geen vaste parkeerplaats. Achat. Dat is heel fijn voor de gemeente. En dat betekent dus de, ook dat is ook voor de gebruiker heel prettig. Want je rijdt van A naar B en bij B laat je hem staan. Laat je hem gewoon staan, je betaalt niet. Ja, je zet hem ja. gewoon neer. Oké, okay. hoe, hoe ziet dat businessmodel eruit? Want je moet lid worden van card go Ja, en dan Ja. Dat, ja wat kost je dat? Je, nou, je meldt je aan via een internetsite. Mm -hmm. uh, die internetsite die, uh, geef je, die brengt je even door dat spoor heen. Dat is relatief makkelijk uh, te doen. Kost dat? Uh, op dit moment kost het nog niks en dat blijft het ook doen tot 24 november. En na 24 november betaal je 9,90 euro om je eenmalig te registreren. Dat heeft te maken met het feit dat er een aantal administratieve handelingen worden verricht. Je krijgt een prachtige pas die persoonlijk van jou is. Dus ook niet door een ander gebruikt kan worden. Omdat er ook PIN-codes aan zitten om straks probleemloos met die auto te kunnen rijden. Maar wacht even. Die, die, en die pas die je krijgt voor die 9,90 euro is nu nog voor niks. Ja. En, en die blijft altijd geldig? Die blijft altijd geldig. En er ja. zit, zit ook geen uh, uh, maand kosten zitten erin. Dus eigenlijk, eigenlijk als je, als je de denkt, van, ik moet in, in de komende tien jaar... ergens wel een keer in Amsterdam en is misschien leuk... om dan elektrisch ja. te gaan rijden, voor de kerstboodschappen. Bijvoorbeeld. Dan bijvoorbeeld. doe je dat gewoon, stop je je portemonnee... Ja. en gebruik je hem, gebruik je ja. hem anders ja. niet. Maar, maar wacht even, dat betalen we nu even niet... maar straks wel 99 alleen voor een kaart. Maar ja. op het moment dat ik het systeem ga gebruiken... dan ga ja. ik nu natuurlijk voor het gebruik betalen. Ja, maar Wat dat kost ja. dat dan? Nou, dat is, dat is en ook daar is het verschil... met de andere deelhoudige uh, partijen in Amsterdam uh, aanzienlijk... Uh -huh. Het interessante van dit project is dat je per minuut betaalt. Ja. Per minuut? Dus, okay. dus alle rijminuten betaal je. Niet de wachtminuten, maar de ja. rijminuten. Als je tussen een en de andere afspraak de auto bij je wil houden... Ja. want als je hebt gereden en je logt hem uit... dan ben je in principe je huurovereenkomst is afgelopen. Maar ja. denk je bij jezelf... nou, weet je wel, ik heb een afspraak van een half uur... en ik wil die auto bij me houden. Ja. Dan is er een zogenaamd stoptarief. En dat stoptarief dat is uh, 9 cent... Per minuut. Het rijtarief is 29 cent per minuut. Dus je kunt voor jezelf uitrekenen of het zinvol is om die auto bij te houden als je een korte afspraak hebt. om hem daarna weer opnieuw als rijauto te gaan gebruiken. Ja, maar met de kans dat als je dat niet doet. omdat je denkt, ik bespaar die 9 cent per en minuut. Moet. een half uurtje. dat je uren moet wachten tot er weer een andere auto voorbij komt. Nou, de, de, de Want hoe weet je waar die dingen staan? Ja, dat zie je op je telefoon of op de computer. Ah. Uh, en bovendien, en dat is heel aardig. je ziet niet alleen waar de auto's staan, maar als je erop klikt op die auto's. Ja. zie je ook hoe. Hoeveel tijd het nodig is, of wat de afstand is om bij die auto te komen. Mm -hmm. Dus het wordt exact in meters wordt aangegeven hoeveel je naartoe moet lopen. Yeah. Uh, en uh, in tijd, uh, hoe lang het duurt voordat je er bent. Ja. En Dan weet ik... je er ook nog hoeveel stroom er nog in zit. Ja, dat kun je ook zien. Op dus afstand. Ja, op afstand. Dus okay. je kunt op afstand zien wat de ge het gebruiksgemak van de auto is. Ja. Heb je een hele korte rit, dan kun je het risico nemen als er maar 40% lading in zit. Bij 100% is het sowieso geen probleem. Maar als die onder 20% zit, word je gevraagd om absoluut bij een laadpaal neer te zetten. Uh, en de grap daarvan is dat je op het moment dat je dat ook doet en dus ook aansluit krijg je gratis rijminuten. Dus je krijgt, het wordt geïnt, je krijgt een, uh, geld ervoor, of rijminuten in dit geval ervoor. Je wordt los, beloond, beloond gestimuleerd voor het goede gedrag. Ik, ik moet ja. je zeggen, ik, wij zijn, wij mag ik zeggen, uh, Bas en ik... niet heel erg elektrisch onderlegd qua automobielen... in de zin <lacht> van, we zijn er enthousiast over. We hebben er geen We natuurlijk enthousiast over. Ik heb echt nee. geprobeerd om gaten te schieten in dit verhaal. Ja? Het is wel verrekte doordacht allemaal hoor. Want, want het is wel, het is in de stad, gratis parkeren, oppakken, op, ophalen, inleveren, maakt niet uit wat. Uh, het wordt je wel ongelooflijk makkelijk okay, gemaakt. Nou één, maar, één kleine vlo die ik zie. Nee, ik ja, nou, ik had een leuke volgvragen. Hoe ver kun je gaan, als, ook als stad, maar ook als Daimler, om dit te promoten? Kost dit de gemeenschap niet echt nee. zoveel geld dat je denkt van ja jongens... Pff, zo kunnen we het allemaal. Nou, als iedereen het zou kunnen... was het waarschijnlijk lang geleden ingevoerd. Je noemde net uh, het uh, Witte Autoplan, het witcar in de jaren zeventig. Ja. Ja. Een uh, zeer vooruitstrevend beeld in die, uh, in die jaren zeventig. Dat Ruud ging over. Luut Schimmelpenning. Luut Schimmelpenning, Schimmelpenning ja. weer ja. uh, van de week bij de presentatie werd, hij ook, uh, werd ook duidelijk gemaakt... dat de visionair van toen, hij was er over zelf ook bij... hij, was, hij is ongelooflijk enthousiast over dit plan. Ja. Um, het is een, uh, uh, er zitten heel weinig... Uh, Haken oog aan. Je moet je voorstellen dat Amsterdam is een vrij compacte stad, zoals we bijna ja. allemaal wel weten. Ze uh, hebben veel uh, problemen met hun luchtkwaliteit en ze moeten initiatieven nemen. Dat is ook de reden geweest waarom ze vier jaar geleden het plan elektrisch rijden lanceerden. Ja. Die stad moet gewoon schoner, want anders kunnen ze daar eigenlijk niets meer. Kunnen nee. ze geen gebouwen meer neerzetten. Uh, Fijnstofverhaal. Het grote fijnstof halen. En dat is voor Amsterdam een zeer serieus probleem. Dus burgemeester en wethouders hebben daar een meerjarenplan voor geschreven. En daar valt dit precies middenin. En dat past hun heel goed. En Darmen heeft gewoon gezegd, ja, er is maar één stad in de wereld... die uh, een elektrische infrastructuur heeft... die uh, het ook toelaat om deze auto's in te zetten. En dat is Amsterdam. Dus geen andere knap. steden. Ja, dat is, dat is van knap, Amsterdam he? heel knap. Dus is eigenlijk een primeur van je welste. Het is een gigantische Wat primeur. zijn de andere steden op de wereld waar, waar het nu binnenkort ook wordt gedaan? Nou, we zijn twee jaar geleden in Ulm begonnen. Een stad in Zuid-Duitsland. Daarna is het naar Austin in Texas gegaan. zou je eigenlijk niet verwachten in zo'n stad. Nee. In Redneck Country. Maar daar maken alle ambtenaren gebruik. Er rijden ook 300 van deze uh -huh. auto's. En uh -huh. pendelauto's. Zeer intensief. Uh, Hamburg uh, hebben inmiddels Vancouver. Uh, en uh, er staan andere steden uh, op de nominatie. Op de nominatie. Mm. Ja. En is daar allemaal succes? Zo'n succes dat het inderdaad overal wordt uitgekomen. Om je een idee te geven: in Ulm gebruikt 1 op de 3 inwoners, ja, 120, dus. du stad van 120.000 inwoners, mm. 1 op de 3 maakt regelmatig gebruik van deze okay. auto's. Ja. Nou, dat is een wat vervelende geest af en toe. Dus dan denk ik op af en toe? smart media. Dank je. Ja? Smart Media uh, roep ik iedereen op die zo'n pas heeft... om tegelijkertijd zo'n auto op te halen... en allemaal tegelijk naar het Danmark toe te komen. Mm -hmm. Er ja. staan er naar 300, kan niemand meer zo'n auto krijgen. Wat dan? Dat vind jij leuk. Dat gaat leuk. zeker gebeuren. De azijnpisser van Werven. Nee, ja. nou, even niet kwalijk. het is niet, toch wel niet wel de leuk. praktijk? Ja. Ja, weet je wat het is, Carlo? Hij gaat er gewoon zelf bij staan... om te kijken of het lukt. Ja. En dat ik denk niet. overigens ook dat het lukt. Dat is ook geen enkel probleem. Ik want diezelfde mensen rijden daarna weer ermee weg. Want die, die auto's die zoomen uit over de stad en die komen daar weer terug. Ja, Maken ze een beetje geluid eigenlijk? Want ik, ze vind, het, zoomen. Jongens, ik vind het toch link, hoor. Ja. Ik had laatst ook iemand, die, die, die moest in een Nissan Leaf rijden. Hij zei van door de stad, het is link, want die fietsen, ze horen niet dat je achter ze zit. De, het is in het algemeen is het natuurlijk zo dat we elektrisch rijden. De, van de bestuurder wel wordt gevraagd om wat meer daarop te letten. Hij nou is het natuurlijk met een is nog wat compacter. Ja. Dat maakt het nog iets gemakkelijker. Maar hij zoomt. Hij zoemt. En Woordom. hij is blauw met wit. Hij is ontzettend blauw met en waar, wit. En die website, waar ik op heet En dan naar Amsterdam toe. En dat het toe is, een twee. Ja, ja, dan, ja, ja, ja leuk. Twee kan leuk gevonden ook. Okay. Mooi. We, we, we komen zo bij je terug, Huub. We gaan eerst even rijden met iets van gewoon ouderwets op diesel. To. Zo. Dat klinkt als een uh, lekker motortje. Dat is het ook. Het is een 2 liter viercilindertje in de nieuwe BMW 120 diesel geschroefd. En het is een heel potent stukje motorwerk. Met 184 pk. Gekoppeld aan een werkelijk zijdezacht schakelende... traps automaat Ja, briljant in een relatief kleine auto. Toch zoveel vermogen. En een hele mooie transmissie. Dat betekent nogal wat. Nou, inderdaad. Het is snel. Je hoort dat het een diesel is. Maar hij trekt lekker door. En hij is... Ja, relatief klein, want zo klein is hij niet meer. De vorige 1-serie was dat wel, maar dit model, 2011, is een stukje gegroeid. En eigenlijk is hij daarmee net zo groot als een BMW 3 van een aantal jaren geleden. Jaren geleden, in een vorige carrière, reed ik een uh, BMW 316i. Ja, dat was toen, als je bijna net 30 was, was het een briljante auto. En die kostte toen nieuw 53.000 gulden. Toen zeiden we, oh, dat is een dure auto, joh. Praten we echt over een paar honderd jaar geleden. Die had, nou, net zoveel ruimte als deze. Um, en hij kostte in euro's, wat, of in gulden wat deze in euro's kost. Deze is er vanaf 36.000 euro, dit wel het top-of-the-bill model als het gaat om de diesel. Hij rijdt iets boven de 7 seconden van 0 naar 100... en een top van maar rond de 225 kilometer per uur. Dat dus netjes. En dan op 1 op 16 en een uitstoot van 119 gram CO2 per kilometer. Maar nog even terug naar die prijs, want het is een ja nogal stevige prijs... kan je wel stellen. 50.000 euro, aangekleed en wel. En dan denk je, waar betaal ik dat nou voor? Want bij een Japanner... Heb ik dat zelf bij een goede Koreaan... krijg ik alles erop en kost die auto gewoon veel minder. Weet u waar u voor betaalt? Voor Duitse gruntlichkeit. Want dat is zo. Het onderstel van dit, deze auto. Het rijcomfort. Het feit dat hij zo ontzettend lekker spoort... en dat ook doet op hoge snelheid. Daar betaal je voor. Dat zie je niet aan de buitenkant. Dat zie je ook niet aan de binnenkant. Maar je merkt het als je ermee rijdt. Alleen moet je alle toeters en bellen er dan bij kopen. Dat is natuurlijk even een existentiële vraag in dit verband. Want moet BMW zo'n auto met al die toeters en bellen niet gewoon uitrusten voor een iets lager bedrag? Want voor 14.000 euro aan extra's ergens bij kopen. Mijn god, dat is een hoop geld. Eén extra moet u nemen als u deze auto overweegt en dat is de kleur Midnight Blue Metallic. Fantastisch mooi. Een wit acrylglas binnenkanten, niet doen, niet aan beginnen, lelijk. Maar ja, mijn vrouw vindt het briljant. Verschil moet er zijn. Die gaat met mij getrouwd. Laat ik het maar zeggen, want anders ja. doe jij het weer. Ja. He? Ja. ja. Ja. maar toch voor iemand met een lichte hang naar het ordinair. Hè? Wat Dat witte, witte kip, kip plezier ja, was. Ja, was oh, ja, zo. Was ja, ja. eens even licht, hang uit ja. het ordineren. Ja, ja dat met een hoofdletter. Kan ja, je. maar hij schaamt zich er ook niet. Nee, voor. Oh, totaal nee. niet. Ik, man. Ben, man. ik ben James Bond in het verkeerd lichaam, dus <laughs> er zijn allemaal dingen die, die kloppen ook in dat hele verhaal. <laughs> en Midnight Blue doet mij denken aan een, aan een mooi, mooi smoking. Helemaal niet aan een romantisch moment, denk ik. Een oh, nee, mooie, een... Midnight Blue Een mooie blauwe smoking. Heb je We het wel gezien, of niet? Ja. bij Bas. Met zo'n roze hemd met Ruus. kan dat niet. Ja, ja. dat is Gerbus nou, nou, Laat dat licht hangen. Hangen. hangen maar af, hoor ticke, ik al. Klant, ja. We gaan zo nog even praten met uh, Erwin Wijman, die een boek schrijft over wat je rijdt bezig. Ja, dat twittert al rond. Er is ja, iemand ik. ook op Twitter al geroepen, ene Dani Schouten, ken je die? Ik, ik, ik nee, ken maar, niet. maar eerst man, die, die, die zegt: die zegt Airman, of, uh, Erwin, neem dadelijk je telefoon op. Kijk, zo hoort dat. Ik wil met Huub nog over twee dingen praten: de nieuwe B-klasse van Mercedes. Die is al gespot, zagen we dit ja. er voorbij ja, komen. Ja, ja, ja. Uh, volgend weekend is een heel belangrijk weekend... want dan lanceren we bij de dealers. Dus heel veel mensen zijn uitgenodigd om daar te komen ja, bekijken. Het ja. ziet ja. er indrukwekkend uit. Maar is er al in het, in het wilde Maar nog mooier, mm -hmm. vertel jij net... er komt een open versie van de SLS. Ja, ik vraag eigenlijk een minuut stil te nemen, <lacht> Want, <lacht> want uh, u ziet uw presentator niet, maar hij heeft ronddraaiende ogen. Mm -hmm. SLS... AMG. Ja. En hij kijkt nu even, hij is heel stil en hij kijkt glazig voor zich uit. Mm -hmm. en de, en dat kan niet met, anders. En denkt dan midnight blue. Ja, is een een het is toch denk een romantisch moment. Het, <laughs> het, komt, het <laughs> komt een romantisch moment. Maar die B, even naar die B. Want dat, dat wordt een, een concurrent van de Focus. En de, en de... Nou, meer de, uh, laat ik zeggen, uh, MPV-achtige auto's. Dus denk in dit geval Safira, Stourans. En, uh, ja. Oh, leuk. Ja. Maar die SLS AMG die open. Uh... En we gaan gelijk die, naar het serieuze weer. De, de eerste is nu in, in het land. Ja, de eerste is in het land. Hij staat uh, bij ons in Utrecht en uh, iedereen loopt er ook inderdaad met een zekere zorg omheen. ziet er prachtig uit. Maar hij ja. staat naast die B-klasse en er loopt niemand omheen. Ja, wat, nee, jawel, jawel, jawel, ja. Gelukkig Op wel, want die B-klasse is voor ons natuurlijk een nee, nee. exceptioneel belangrijke auto. Een hele belangrijke auto. Maar die SLS <laughs> aangeven, wat gaat die kosten? Die B is overigens vanaf 26.900 ja, euro. Ja, ja. En die SLS oh, rooster 266.000 euro. Oh, dus ja. eigenlijk kan je dus 10 B's kopen voor één. Nou, ja... Wat moet je daarmee met 10B-klassen? <laughs> toch? Daar heb je toch niks aan. Nee, uh, dus heel veel van je medewerkers. Medewerk, ja, heel goed ja, ja, ook. Ja. Maar is niet, is niet de dichte met die vleugeldeur net even mooier dan een open versie? Nee, maar Zo, voor, mannen met, voor mannen met een dunne uh, haarkoep? Uh, ja? Zoals jij dat nu op je 92ste begint te krijgen... <laughs> ja. is het gevaarlijk een SLS AMG open. Want dat waait eraf ja. wat er nog over is. Je spreekt Bas uh, Petallo ja. van Werden. Zullen, hey. zullen wij gaan praten met uh, onze volgende gast? Die hangt al aan oh, de kant. Oh, ja, ja. die hangt! Die heeft geluisterd en naar Twitter gekeken. Ja, terecht. Uh, Hub, de, Hub de Holman, wil je, wil je, je hartelijk bedanken... voor het feit dat je hier naartoe bent gekomen... in je lichtblauwe witte smart Dankjewel. Om te komen vertellen over de B-klasse AMG. Um, maar verschijnt het boek Wat je rijdt ben jezelf. Ik heb het hier een in de hand. Uh, Erwin Wijman, die heeft het geschreven. Een beroemd uh, journalist die vaak publiceert in allerlei dagbladen over automobiliteit. Informatie, nou, oh, oh, ja, maar ook financieel dagblad. Noem op. Ja, nee, maar... Meneer Wijnman, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Van waar dit boek? Wat je rijdt ben jezelf. Nou, omdat het een fascinerend onderwerp is, auto's, dat zei je net al. Ja. Uh, ik hoorde net over 10 b klasse uh, versus 1SLS. Ja. Nou, dat uh, tekent wel een beetje de, de uiterste van, uh, van de autowereld. En wat moet je er inderdaad mee met 1SLS als je er 10 b klasse voor kunt kopen? Nou, andersom ook natuurlijk, hè. Je <lacht> god, met 10 b klasse voor de, de 1SLS. Zo erg, is het maar, maar... net. Yeah. Maar uh, wat, wat, wat ik fascinerend vind is dat... Um, ...mensen altijd zo'n mooi verhaal over een auto hebben... Eh, ...dat ze altijd vertellen waarom ze een bepaalde auto gekocht hebben... ...dat ze daar echt, eh, nou als je wilt, avondvullende verhalen over kunnen houden... ...maar dat je uiteindelijk ziet dat die keuze... Eh, ...als je het heel hard stelt of heel duidelijk stelt... ...of heel overdreven stelt, dat die eigenlijk al vast lag... He, zoals ook uh, voornamen van, van men die mensen hun kinderen geven. Ja. Die, die, die zijn zo ongelooflijk nauw verbonden met je afkomst, je milieu... de straat waar je woont, uh, waar je op school bent gegaan... je opleiding, ja. uh, wat je doet, je vrienden, familie, buren... En zoals uh, laatst op voornamelijk, een site over voornamen zei iemand van... Uh, ja Kaylee is een MAVO-naam en Elise een VWO-naam. En dat ja. is het wel een beetje. Ja, en Kimberly en Talita Bransen, die hebben er ook <laughs> altijd last van. Daar tegen de kleine Fleur en, uh, en uh, marie Cécile van Werven, niet Maar uh, meneer man uh, ja, ja opa uh, uit, uh, je bent, uh, Roderick. U schrijft dus ook, je bent helemaal niet vrij in je autokeuze. Dat bepaalt, dat bepaalt dus je omgeving. Ja. Dus uh, uh, wat je rijdt ben je zelf, is helemaal niet waar. Wat je rijdt, dat, dat bepaalt de rest van de wereld. Ja, precies. Maar de rest van de... de wereld bepaalt ook wat jij bent... en hoe jij eruit ziet en wat Aha. voor huis je woont... en ja. wat voor kleren je draagt ja. en dat soort dingen. Maar we gaan één stapje verder, want dat is het interessante. Dit, deze kennis, wordt ook gebruikt door automo ook, eh, automobielfabrikanten... om je een bepaald eh, merk in te praten. Hè? Of een bepaalde, de bepaalde beleving van een merk te verkopen... waardoor je die auto gaat kopen. Ja, absoluut. Ja, als ze slim zijn, tenminste wel. Geef eens een voorbeeld. Nou, um, een voorbeeld, ja... Uh, ik denk dat, dat je eerder andersom kunt zeggen dat heel veel autofabrikanten uh, denken uh, mensen te kunnen uh, trekken met advertenties, met, met aanbiedingen uh, waarin de, het voordeel je om de oren, waar, waar, waar, waarmee je met, met uh, ja. kortingen om de oren wordt geslagen en dergelijke. Alsof die auto daardoor begeerlijk wordt. Ja. Ik denk dat... Uh, Automerken die, die, een veel, ja, zeg maar, uh, die, die een dure auto hebben te verkopen... ja die gaan natuurlijk in dure bladen staan... en die zeggen niks te veel over die auto. Een nee. Maserati in Carros... Uh, die wordt natuurlijk nooit uit, a, aangeprezen met um, uh, nu 20.000 korting. Nee. En Carros nee. is een autoblad, hè voor de luisteraars die dat nog niet weten... Nee. en dat niet in een Twitter-bio hebben opgenomen. Nee. Nee, niet goeie iedereen, niet goeie vent weet hebben nog. we aan de lijn eigenlijk. <laughs> nee, niet iedereen weet dat op maar als we <laughs> kijken naar Seat... we hebben de Auto Emotion. Dat is nou niet echt een auto die overloopt van emotie. Hè? U schrijft er ook over het boek. Ja, ja het grappige bij Seat is natuurlijk... Ja, dat, dat wordt natuurlijk door autokenners altijd honend als voorbeeld aangehaald... dat de Seat uh, Exeo dat dat de, de, de vorige Audi A4 is. Ja. Hè, die dus nog helemaal niet leek op de Audi A6 of Audi A8. Nee. Um, ik denk dat um, het, het grappige is... dat uh, Seat uh, juist niet van profiteert dat ze op Audi lijken... maar dat het juist in hun... In, in, uh, tegen, tegen Seat werkt. En, en omdat juist dat soort auto's in die prijsklassen... Uh, gaat het natuurlijk... Ja, altijd gaat het trouwens om emotie. Ja. En emotion is emotie, uh, natuurlijk. Um, dat, dat, dat Seat um, uh, nu... niet gaat tippen aan de, aan de emotionele klasse, zeg van, maar. Uh, de, meer, dat de emotionele ja, gehalte meer van Audi. R.B. We moeten het hierbij laten. De tijd is op, helaas. Wat je rijdt, ben je zelf. Maandag dan, uh, is het boek te krijgen. Hartelijk dank nou. voor de toelichting. Wij zijn er volgende week weer... Met met de Autoshow. Zometeen zijn de collega's van Opium, die gaan hier verder. Tot volgende week. En Twitter. Radio 1, het NOS-journaal. TV-kok Cas Spijkers is vanochtend overleden. Hij werd bekend als chef-kok van restaurant De Zwaan in Oosterwijk... waarmee hij geregeld in de Michelin-gids kwam. Later werd Spijkers een van de eerste tv-koks van Nederland. Spijkers was al een paar jaar ziek, hij is 65 jaar geworden... De CDA-Kamerleden Koppejan en Ferrier blijven erbij... dat asielzoeker Mauro in Nederland moet blijven. Onder meer omdat er verwachtingen bij hem zijn gewekt. Dat zeiden dus ze op het partijcongres. Minister Leers wil de asielzoeker van 18 terugsturen naar Angola. De Tweede Kamerfractie beslist dinsdag over het lot van Mauro. Daarna stemt de Tweede Kamer erover. En in Turkije wordt na vandaag gestopt met zoeken naar overlevenden... van de zware aardbeving, zegt de Turkse vicepremier... Vanaf morgen richten de hulpverleners hun aandacht op de duizenden mensen... die noodgedwongen in tenten slapen in de vrieskou En tot zover de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat ongeveer 30 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... het langzaam tussen Gooimeer en Blarikum 3 kilometer. Verderop voorknoopend Hoevelaken ook nog 2 kilometer... Op de A6 van Joure naar Emmeloord staat een auto in brand bij de Afrit Sint-Nicolaas. De weg is helemaal dicht. Het verkeer richting Emmeloord kan het beste via Hierenveen rijden en dan via Zwolle over de A7, de A32 en de A28. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht een korte file voor knopend Lunette. 2 kilometer daar. Ook op de A12 verderop bij Maarsbergen 3. Bij Rotterdam op de A20 Hoek van Holland bij Spaanse Polder 4. Ook 4 kilometer op de A50 van Arnhem naar Os, voor knooppunt E-Wijk. En een lange file in het zuiden op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen Simpelveld en Akencentrum 8 kilometer. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden aan de Duitse A4. Verkeer richting Duitsland kan het beste de grensovergang bij Vinlo nemen... en over de A67 en de A61 rijden.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 Goedemiddag, hartelijk welkom Opium Live vanuit Carré in de amstel -foyer. In Amsterdam zitten wij vannacht, gaat de klok een uur terug. U kunt de klok er nu al op gelijk zetten dat we om half vijf klaar zijn. En voor die tijd een gevarieerd programma hebben we met onder andere Jean-Pierre Gele over de Nederlandse identiteit, wat dan ook mogen zijn. Uh, Daarna Linsen over filmacteur Bert Luppers, de nieuwe spinvis, de nieuwe Mullish... het eerste beeldverhaal en misschien wel de laatste producers. Verder 80 seconden latente talent en de virtuele vitrine met boekontwerper Irma Boom. En live muziek van, daar staat ze, Kim Hoorweg. Zo, lekker kort, fijn. We geven straks ook nog drie cd's van Kim weg, dus blijf aan uw toestel. Wilt u reageren op dit programma? Dat kan. Opium met volg ons via Facebook of Twitter ons tegemoet. We zitten achter het hekje, gevolgd door Opium Radio of Hans Opium. Morgen is het een jaar geleden dat Harry Mulisch overleed. Over een, uh, over een uur wordt zijn onvoltooide werk De Tijd zelf gepresenteerd. Ik heb hier al een exemplaar op tafel liggen. Arnold Heumakers beheert samen met Marita Matthijsen en Robert Ammerlaan... de nalatenschap van De Grote één En voorzag De Tijd zelf van commentaar en uh, uh, Mulisch dagboekfragmenten... zijn ook opgenomen in het boek. Uh, meneer Heumakers, hoe word je beheerder van uh, Mulisch nalatenschap? Uh, via een telefoontje van de toen nog levende Harry Mili's. Ja. Die zei van, Arnold, ik wil heel graag... Ja, die belde dat... mij op en vroeg, wil je samen met uh, ja. Marita Mathijs... Uh, mijn uh, literaire executeur-testement te ja. worden? Hoe reageerde jij dan op? Ja, zei ik. Ja. Alleen dat, of? Nou, ik voel me vereerd, zei ik mm. ook bij, denk ik. Ja. Ja, ja. Ik kan me niet letterlijk het gesprek herinneren, maar... Ja. Ja. Was er toen al sprake van een, een, een zieke Harry Mili's? Nee, nee, het was... Uh, kijk, Harry is veel ziek geweest uh, ja. de afgelopen tijd. Ja. En hij is iemand die er telkens weer bovenop kwam. Maar uh, ik denk dat hij op tijd dit soort dingen wou regelen. En, uh, ja. hij, zijn voordeel waren als voor het geval ik onder de tram kom. Hmm, ja. Maar het is een andere tram geworden dan die uh, in Amsterdam rijdt. Ja, ja. Um, uh, goed, de, de, dan is hij overleden. Dan kom je voor het eerst, kom je, uh, terwijl hij er zelf niet meer is, in zijn werkkamer. Wat, met wat voor gevoel loop je daar nou rond? Ja, dat is een wonderlijk gevoel inderdaad. Ja. Er ontbreekt iets in die kamer en dat blijft er ontbreken. Maar goed, aan de andere kant, uh, Mullich heeft altijd gezegd... het oeuvre van de schrijver is een tweede lichaam. En dat oeuvre, dat is alomtegenwoordig in die Kamer. Dus op een of andere manier is hij er ook... zonder dat we het al te mystiek hoeven te maken. Want er staan alleen maar dingen die met het werk te maken hebben. Ja, nou, er staan ook stoelen die... Dat, uh, dat begrijp ik. ...om op te zitten zijn. En kasten waar de boeken in staan. Ja, laten we het maar... niet uh, verhevener maken dan het is. Nee, maar het is opvallend inderdaad... dat heel veel dingen die naar het werk verwijzen... Uh -huh. in de vorm van uh, gravures, beeldjes... Uh, de manuscripten, aantekeningen, noem maar ja. op. Dat staat er allemaal. Dus het geheel is een soort, soort materiële versie van... Wereld. Ja, zijn, zijn er ook afspraken met Harry Milius gemaakt... over wat u met de nalatenschap mag doen of moet doen? Dat is aan ons om te beslissen. Mm -hmm. het enige, de enige afspraak en belofte die we gedaan hebben... is het bij elkaar houden. Dus het is niet de bedoeling dat alles op de veiling komt... Nee. en per stuk verkocht wordt. Nee, nee alles bij elkaar. Er zou eventueel dus ook naar het bijvoorbeeld het letterkunde... Nou, dat hemel, is ook de bedoeling. Dat, dat, zal, dat zal waarschijnlijk gebeuren. Ja, ja. Ja. Maar u heeft voor die tijd u bent hard aan het werk gegaan. U bent zelfs in, samen met Marita Matthijsen in de Kamer zelf gaan werken. Ja, ja, nou daar staat uh, het materiaal. Uh, dat kunnen we moeilijk mee naar huis nemen en ja. verslepen. Dus het was lach voor de hand om daar te werken. Wat we gedaan hebben is een inventaris maken van uh, wat er is. En waarbij we uh, gekeken hebben naar de dingen die de moeite waard zijn om nog eens nader te bekijken in verband met eventuele uitgaven. Ja. Uh, er zijn heel veel teksten, aantekeningen, maar ook Stukken verhaal, essay, uh, toespraken, noem maar op. Ja. Die nog nooit zijn gepubliceerd. En uh, wat we willen gaan doen is... we zien wat daar nog uh, publicabel van is. Ja, nou, Een van de dingen die publicabel ontbleken, dat is uh, de tijd zelf. Er ja. uh, zijn het, I mean, vijf verschillende versies van, van het ja, boek. Inderdaad. Ja, inderdaad. Uh, was het meteen duidelijk voor u dat dat moeten we uitgeven? Want ja, dat is, van... ja, dat, ja? Uh, dat is het laatste wat hij uh, geschreven heeft. En... Uh, het, kijk, het verhaal zelf uh, houdt op eigenlijk als het spannend begint te worden. Ja. Het, is, het is werkelijk uh, niet meer dan een torso. Het had veel langer moeten worden, maar Mulich is er niet helemaal uitgekomen. Maar wat je krijgt als je ook die dagboekfragmenten erbij leest, is hoe een groot schrijverschap eindigt. Uh, dat is wat uh, dit boek uh, bevat. En dat heeft ook iets dramatisch, denk ik, wat dan losstaat van de kwaliteit van het verhaal zelf. Ja die we niet helemaal kunnen beoordelen, omdat het zo onaf is. Ja, maar, ja, maar het juist... geheel geeft toch een... Uh, ja, dit is het einde van een schrijverschap. Het is wel een, een echte mulis, kun je zeggen. Het is een echte mulis. Ja. ja. Maar ja, aan de andere kant, het is niet af. Het op? is niet af, nee, nee. Het raadsel is zo groot geworden dat het ja. nauwelijks als raadsel nog herkenbaar ja. is. Mulis zou het zelf ongetwijfeld de onvol ende te hebben genoemd, of iets dergelijks. Ja, je ja, ja, ja, de het essay van Marita Matthijs ook: ja. De onvoltooide, ja, ja, ja, ja. Uh, ja. Dat, uh, dat geeft het aan. Ja. Ja. Uh, goed, het, het, het boek is er, uh, het, het verhaal is te lezen. Het, het ja. is, het is een mooi verhaal. Uh, uh, uh, verder bevat het boek uh, Essays van uw hand en van Marita Matthijs' hand. En uh, uh, ook de dagboekaantekeningen. Wat, wat, wat, wat voor een beeld re uh, reist er op uit de dagboekaantekeningen van Munich? Nou, het zijn dagboeken die uh, vooral zijn daden uh, weergeven. Op een heel summiere wijze. Hij noemt het zelfs logboeken. Dus uh, wat je niet aantreft zijn en mm -hmm. uit, uitgebreide beschouwingen. Vind u dat jammer? Ja, dat is natuurlijk dat is het jammer. Maar kijk, ontboezemingen, hij is niet de man van ontboezemingen... of was niet de man van ontboezemingen. Uh, reflecties, ideeën, gedachten, die zijn er wel een hele hoop. Niet zozeer in het dagboek, maar wel in allerlei losse aantekeningen en notities... Uh, dat zijn weer andere uh, bescheiden zeg maar die in die nalatenschap zitten. Dit is uh, een dagboek waar je eigenlijk op van dag tot dag kunt volgen, hm. voor een aantal jaar, wat hij zo, zo al gedaan heeft. Ja, wel in een, een enkele droomuitleg uh, zit erbij, althans een droomverslag. Ah, er zijn momenten dat het, uh, ja. dat het iets meer is dan dat, dat ja. klopt. Ja. Ja, hij heeft ook bijvoorbeeld de momenten van ziekte. Dan heeft hij kennelijk tijd over. En dan wordt dat uitvoerig beschreven. Maar een volgende keer als er iets misgaat. Dan staat er alleen een hele korte vermelding. Ja. Goed. Vanmiddag wordt het gepresenteerd in Café American. Niet voor niks natuurlijk. Omdat de legende van dat... Ja. Altijd de telefoon voor de heer Mulies, daar werd ja. uh, omgeroepen. Uh, uh, dat is in de tijd dat hij zelf nog geen telefoon had. Ja. Dat, w -w -w wat staat er heel kort? Wat staat er nog op het programma vandaag? Nou, voor zover ik weet, want ik heb het zelf niet georganiseerd... is dat er een leestafel is die uh, aan Mulitsch gewijd wordt... of die zijn naam krijgt. Mm -hmm. uh, de tafel waar hij in de tijd aan, uh, in Amerika aan zat. Ja. En vervolgens zal het, uh, zal het boek gepresenteerd worden... zover ik weet, aan de familie. Oké, okay. besloten is het, hè? Dat we dat, dat even duidelijk herstellen. Ja, dat, Ach, niet iedereen kan er naartoe. Nee. Okay. Goed, de tijd zelf wordt vanmiddag gepresenteerd... maar ligt al in de winkel. Arnold Heumakers, hartelijk dank. Voor, dit, voor deze korte toelichting. Okay, uh, het CDA, u weet het, dat het congresseert vandaag in Utrecht. Er werd uh, vanmorgen gesproken over het lot van Mauro. Iedereen kent hem inmiddels. Er waren emoties, maar het congres heeft geen uitspraak gedaan... over of Mauro moet blijven of niet. Dat is een vraag die de politiek een antwoord moet geven komende dinsdag. En nu blijkt dat de dissidenten Koppian en Ferrier... ook na het congres bij het uitgangspunt blijven. Mauro moet blijven. Straks hoort u vicepremier vragen in een reactie op uh, een van de dissidenten, Ad Koppian. Hij blijft dus bij zijn standpunt. Ja, maar ik moet u eerlijk zeggen... ik geloof ook dat dat het uitgangspunt is van alle 21 CDA Tweede Kamerleden. Nou ja, iedereen, op een gegeven moment wordt er gezegd hij moet weg. Iedereen, ik, ik denk als u die vraag stelt aan elk individueel CDA Tweede Kamerleden, dan zal iedereen zeggen, ja, Mauro moet wat ons betreft gewoon blijven. Niemand wil dat hij uitgezet wordt. Maar toch is er een verschil van mening. Want u zegt, hij moet echt blijven. En Kamerleden zeggen, ja, in het uiterste geval... als het met die studievergunning uh, ver, niet lukt, dan moet hij weg. Nou, ik ga er gewoon vanuit dat er linksom of rechtsom gewoon een oplossing wordt gevonden. Uh, zodat Mauro hier zijn leven met zijn pleegouders kan voortzetten. Dus Mauro blijft wat u betreft hoe dan ook? Dat is wel uh, het uitgangspunt waar ik voor ga. Denkt u dat de fractieleden en u eruit komen komende dinsdag? Dat u het eens wordt, want afgelopen week was er uh, wat gedoe. Ik vind altijd dat je er samenheid moet komen. Dat is ook typisch CDA, dat we ook gezamenlijk eruit komen. En dat, dat hebben we hier ook op het congres kunnen zien, daar komen we ook gezamenlijk uit. Dan moet het toch ook lukken in de fractie. Ik ga ervan uit dat uh, juist ook gelet op het feit dat uh, alle fractieleden... dat die uh, zich ingezet hebben om ook gezamenlijk een oplossing te vinden... dat ook uh, volgende week een eensgezinde fractie uh, zich zal presenteren. U zegt, ik heb uh, de hoop dat we eruit komen en een eensgezind presenteren... Maar het doel is toch wel anders. Koppejan en VJ zeggen, ons uitgangspunt is, Mauro moet blijven. En het uitgangspunt van Gert Leers is, een verblijfsvergunning kan hij niet krijgen. Dat is toch een groot verschil van mening. Uh, uh, uh, fractieleden die u noemt, die hebben heel duidelijk gezegd dat ze de discussie voeren in de fractie. En niet uh, in, uh, uh, zeg maar, uh, uh, voor de camera's. Nee, maar zij hebben het dan wel over dinsdag en zeggen, daar vindt het politieke debat plaats. En daar is onze inzet, Mauro moet blijven. En eh, tegelijkertijd is hun inzet dat ze in de fractie die discussie voeren. En ik heb dus goede hoop dat de CDA-fractie zich volgende week op in de wijze zal presenteren. Ja, maar hoe dan? Dat Mauro mag blijven of dat Mauro ja, moet vertrekken? Ik, ik, niet in discussie voeren we in de fractie, om twee redenen. Ik zit niet in de fractie. En twee, ik voer de discussie niet via Radio 1. Dat is ook wat. Ja, dat was de teleurgestelde reactie van de NOS-verslaggever Marcel Bril... in gesprek met uh, Maxime Vragen. Die zit niet in de CDA-fractie. Dat is een feit. Uh, gisteravond werd in Amsterdam het uh, nieuwe album van uh, Spinfish, Erik de Jong, gepresenteerd. Uh, opium was erbij. Het album heet Tot ziens Justine Keller. En ik sprak met uh, Erik voor en na de presentatie. Dit verhaal is het verhaal van, van Justine Keller. Dus alle liedjes op de plaats, twaalf liedjes... die gaan min of meer over Justine Keller. En Justine Keller is een fantasie van mij. En uh, zij is een soort samenstelling. Als je, als je elf bent of twaalf jaar oud... en je wordt voor de eerste keer echt verliefd... dan gaat je jongenshartje voor de allereerste keer kloppen... alsof het nog nooit, zoals het nog nooit eerder heeft geklopt. En in mijn geval was het voor een actrice op televisie... Uh, Mar Marta Keller was dat... En ze speelde in de serie, dat was de jongvrouw van Avignon. Ja. En ik was knalverliefd. Ik wist niet wat, wat er gebeurde, weet je. Helemaal in de waar. En ik kon, niet, ik kon alleen maar aan haar denken. En, en, nou, en de, ik figuur uit, uit, uit, uit van dit album. Dat is dus niet Justine, maar de man die in de ban is van die liefde. Die kan dat niet loslaten. Die heeft altijd die, die, die jongensliefde. Die dus niet bestaat om zich heen. En dat, dat heb ik zo bedacht. En daar heb ik twaalf liedjes over. gemaakt. Dus eigenlijk is hij niet... Zij is niet een vrouw, maar zij is de liefde zelf. Want ik denk namelijk, als je voor de eerste keer verliefd wordt, word je niet verliefd op een ander, maar word je verliefd op de liefde zelf. Drinken aan zij, denken aan je, wachten op sneeuw. De laatste keer dat jij in de Opium was, had je het over dat oorlog, dat het je momenteel heel ja. erg bezighoudt. Vind ik dat ook terug op dit, ja. op dit album? Ja, er zijn drie. Weet je, dat ga je niet van tevoren bedenken. Maar als je, je maakt het gewoon met je ogen dicht, met, met een blinddoek voor op de tast. En dan ben je klaar en dan stap je terug. En dan blijken er drie um, elementen in te zitten: dat is dus de liefde voor liefde en dat is uh, oorlog. Want er, er, gaan, er zijn dingen aan de hand. De, de, de, de samenleving is aan het kantelen. Dat voelt iedereen, daar hoef ik niks meer verder uit te leggen. En het derde thema is alcohol. Eigenlijk, ja, in elk liedje zit, zit wel het thema alcohol. En dat heb ik ook lang... Ben ik, lang dat interesseert me. Waarom hebben we allemaal... Niet, niet dat ik een drankprobleem heb, maar... Waarom speelt dat zo'n grote rol in onze samenleving? En heeft iedereen op een of andere manier te maken met... Ja, het is een chemische stof. Dus er is een behoefte om uit jezelf te treden. Dus. En uh, waarom is dat? Ben je niet tevreden met jezelf? Waarom, waarom al die roes? Dus dat was het derde, derde thema. Dus ja, die liefde en die oorlog en die alcohol... dat zit door elkaar heen geroerd. Ja. Dit is het begin van, van een soort tour. Uh, uh, ja. ik bedoel, je gaat dan je, ik noem maar je laboratorium uit. Je gaat weer de wijde wereld in. Uh, hoe voelt dat? Dat is heel prettig, want dat zijn twee... Echt twee verschillende werelden. Dus de binnenwereld, als je aan het bezig bent, dan kan je niet, je kan niet uitleggen wat je aan het doen bent. Je bent ook langs te twijfelen en dit en dat. En dan is dit, dan is het klaar, dan heb je de buitenwereld. En dat is heel prettig. Want ik kan, bijvoorbeeld nu, tegen jou, zoals ik dit allemaal vertel, dan kan ik me eindelijk het woorden uitleggen. En met de band kan ik dan zeggen hoe ik het wil. Want daarvoor weet ik dat helemaal niet. En nu, ja, dus een stap het zijn. Twee volkomen verschillende. Uh, ik heb ze allebei nodig en ik vind ze allebei heerlijk om hier te leven, maar het zijn volkomen verschillende werelden. Ja, het is vaak aan een wielrenner, niet aan een, een muzikant. Wat ging er door je heen? Oh, ja, precies, ja. Het uh, uh, ging er door je heen? Ja. Nou, dat... Uh, ik nog. Nou, nou weet ik waarom het altijd makkelijk is om heel lang te heigen. Als je heel moe bent, is het makkelijker om te heigen, hoef je niks te zeggen. Uh, er ging heel veel door mij, ja. Echt. Elke seconde gaat er wel iets anders door je heen. Maar ik zat te, te denken... En dat moet dat, dat moet. ja Het is natuurlijk helemaal het begin van de, van de tour. En dan zit je nog heel te denken... Dat moet dat, gaat, dan gaat dan, dan, het dan, dan. En ik weet van mezelf dat als je dit nog vijf of zes keer of tien keer doet... dan zak je in een soort heerlijk warm bad van automatisme. En dat is er nu niet. Maar dat, dat geeft kan ook juist een hele goede... Uh, Hele leuke kwaliteit geven aan zijn avond. Omdat hij zo nog een beetje zit te zoeken naar dit en dat. Dus nee, ik ben heel blij. Tot ziens Juristine Keller, zo heet het album... Uh, uh, is uitgegeven door Excelsior. Een boek plus cd door de Harmonie. Uh, met de tekeningen van de uh, Hancock. Uh, het concert van gisteravond is op 3 november te zien... bij Roosmarijn Meijer in 3 voor 12 voor Radio uh, op 3 FM. En op 8 november op het digitale tv kanaal Cultura 24 te zien. En volgende week vrijdag is Spinvis de gast. in vrijdagmiddag live bij Jan Mom hier op Radio 1. Wat hebben wij hier voor live muziek? Nou, kijk nou toch eens. Ze is pas 18 jaar, maar heeft nu al haar derde album uit. Met het cover van nummers van Peggy Lee, bekend van bijvoorbeeld Fever... wil ze van het stempel Jong Talent af. En laten horen wie ze echt is. Hier staat ze met een geweldige band, Kim Hoorweg.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 Same. When he put his arms around her, she said, Julie, baby, you're my flame to give us fever. When we sent a fever with a flame in you. A oh, fever in the morning. Fever, yeah, I've Listen to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it in Fahrenheit or centigrade. They give me a fever when you kiss them a fever when you hold them tight. Peggy Lee Straks geven we drie cd's van Kim weg en praat ik ook even met haar straks. Het gaat slecht met de export van Nederlandse designproducten... ondanks het feit dat we zoveel designers hebben in Nederland, ontwerpers. Morgen zit de tiende Dutch Design Week in Eindhoven erop. Daar hebben rond 1800 ontwerpers hun werk laten zien. Maar wat is eigenlijk de waarde van het veelbesproken Dutch design... of Nederlandse vormgeving voor de Nederlandse economie? Naast mij zit Els van der Plas, directeur van Premsela... Nederlands Instituut voor Design en Mode. Fijn dat je er bent. Uh, ik wil dat straks met je hebben over de export van Nederlandse designproducten. Maar eerst even over de Dutch design... Week? Week in Eindhoven. Uh, uh, wat omvat dat al allemaal, Dutch Design? Alles wat ons omgeeft? Ja, uh, in principe uh, nou ja, van object tot grafische vormgeving... tot gaming, uh, uh, tot mode ja, eigenlijk. Eigenlijk alles, ja. Ontwerpster uh, Mirjam van der Lubbe die is conservator van die Dutch Design Week. Uh, uh, opmerkelijk genoeg vindt zij die term eigenlijk vindt ze maar niks. Moet je horen. Luister eens. Dutch design ben ik helemaal niet zo'n fan van zoals het We zijn zelf ook vaak geschaard onder Dutch hard Dus dan denk ik, ja, ik voel me helemaal niet zo. Dus uh, maar het is meer om een soort um, uh, ja, plakplaatje op te uh, plakken. Maar uh, ja, Dutch Design. Tegenwoordig heet, heet een, een glimmende badkamer kraan, heet al Dutch Design. Dus het is een, ook een heel vervuild begrip uh, aan het worden. Ja, het is veel besproken dat ze zei: zijn. We hebben een hele goede naam, scheidt het in de wereld? Klopt, maar ja, hoe, klopt. Komt, hoe komt dat eigenlijk? Uh, nou, we hebben een traditie in Dutch design, van Rietveld tot Mondriaan, dat kennen we ook allemaal. Uh, dus in vorm uh, zijn we heel erg goed. Maar we mm -hmm. zijn vooral heel erg goed om van concept tot product na te denken. Dus niet alleen maar denken aan het eindproduct, maar ook aan de vraag uh, te denken en dan de oplossing zoeken. Dus dat hele stuk van de vraag tot het product, daar zijn Nederlanders heel erg goed in. Dus het is totaalplaatje. Het totaalplaatje. En daardoor komen we tot betere vormen en betere oplossingen dan veel andere ja. designers. En toch levert het de BV Nederland levert het dus heel Weinig op. Nou, uh, nationaal levert het BV Nederland heel veel op. In de zin van dat design het heel erg goed doet. Uh, in vergelijking tot de normale economie op dit moment. Mm -hmm. uh, die stijgt met 2%. Uh, de design stijgt met 5% Zo. bijvoorbeeld. Dus ja. het is best uh, stevig. Um, maar nationaal, we hebben uh, een service-industrie. We hebben niet een productie-industrie. En dat uh, maakt dat we niet echt de producten kunnen exporteren. We mm -hmm. exporteren eigenlijk mensen. Wat zou je moeten veranderen dan? Nou ja, dan zou je je moeten richten op de productie. Maar daar zijn we niet zo goed in, uh, uh, industrieel gezien. We kunnen niet die hele grote massa aan. We zijn veel kleinschaliger. En dat is ook een beetje een nieuwe trend. Hè, dat je dus heel erg kleinschalig gaat produceren. Mm -hmm. En dan een hele... Een kleine afzetmarkt heb, maar daardoor wel geld verdient. Ja. Maar ja, we kunnen die Chinezen natuurlijk niet aan, dus we gaan gewoon produceren in China. Dat is wat Nederlandse bedrijven doen. Dus de Dutch Design wordt in China gemaakt? Ook, ja. Oh, leuk. Ja. Wat bijvoorbeeld? Nou, ik weet toevallig dat, uh, dat de postbussen daar uh, zijn gemaakt. Dus uh, ik kwam toevallig iemand tegen die zei, ik ga mijn postbussen in China laten produceren. Maar het, het, het is dus zo dat in Nederland de ontwerpers er echt zitten en uh, het, het ontwerp uh, wordt gecreëerd en dat we niet goed zijn in die productie. Mm -hmm. Nee. Ja. Ja, dat, dat komt allemaal uit een rapport dat door TNO is opgesteld op, op jullie verzoek. Waar, waarom Precies. vond je dat nodig om dat te laten doen? Nou, we hebben in 2005 al één keer zo'n onderzoek laten doen. van wat is nou de economische waarde van design? Want er was heel veel, hè, iedereen praat over Dutch Design, dat het zo fantastisch is en uh, dat het internationaal zo bekend is. En wij vroegen ons af: wat, wat is nou de economische waarde voor Nederland en daarbuiten van Dutch Design? En nu hebben we het weer laten doen, dus dan kan je ook de groei meten. Mm -hmm. En het blijkt dus dat Dutch de Design uh, economisch enorm groeit. En dat komt eigenlijk door die kleinschaligheid uh, de, waar we het net eigenlijk over hadden. Yeah. Dus dat designers heel flexibel zijn, dus echt kunnen reageren op de conjunctuur. En omdat het slechter gaat, gaan ze andere vormen zoeken. En het design, eigenlijk de groei van design zit heel erg in de communicatie, digitale media... nou de websites ontwerpen, apps ontwerpen, gaming-industrie is heel erg groot in Nederland en heel erg goed... Dus dit vooral in die internet-gebaseerde uh, ge ja, design. Dus we hoeven ja. ons geen zorgen te maken. We kunnen gewoon uh, volgend jaar die 1e Design Week uh, organiseren. Nou, dat kunnen we zeker, want uh, we zijn ook heel erg goed in productdesign en uh, ja. conceptueel design. Dus we zijn heel erg goed in nieuwe en goede ideeën. Uh, maar um, uh, door die ontwikkeling van die nieuwe uh, digitale media. krijg je ook dat er een heleboel. Ik bedoel, zijn er zijn ook een heleboel designers die sneuvelen, natuurlijk. Hmm. Architecten ja. doen het heel slecht, ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja. Dus je hebt ook een, een groot gebied wat het niet goed doet. Maar je ziet eigenlijk. Eigenlijk dat uh, uh, die communicatie in digitale uh, design ja, is het heel, heel wel heel goed doen. Goed, nou ja. hou voor ons de vinger aan de pols. Els van der Plas, dankjewel. Bijna het nieuws van uh, drie uur. Dan uh, gaan we na drie uh, gaan praten met uh, Jean-Marc van Tol over de serie Beeldverhaal. Die vanavond voor het eerst te zien is bij de VPRO. Meer muziek van Kim Hoorweg. Uh, 80 seconden virtuele vitrine. nieuwsoverzicht. Bert Luppen zou voor een prachtige voorstelling. En nog veel meer na het journaal van drie uur. Tot zo. Opium. Avro. Schrijft haar Hannemieke Stamperius... leidt als gevolg van een botziekte al 15 jaar continu pijn. En ging, toen ze te horen kreeg dat hier niets aan te doen is... op zoek naar een manier om er goed mee om te gaan. Inmiddels is deze pijnlijke rode draad in haar leven geen vijand meer. Sterker nog, de pijn voelt soms als mooie muziek. Hoe dat kan? Dat hoort u morgenochtend tussen 7 en 8. Hannemieke Stamperius in Dit is de Zondag. Radio 1.